3 uur. Het NOS-journaal. Thomassen. In Japan groeit de angst voor een meltdown... in een van de kernreactoren in het Japanse Fukushima. Doordat de brandstofstaven van de reactor droog staan... kunnen ze oververhit raken. Daardoor kan de splijtstof smelten en het reactorvat beschadigd raken. De toevoer van bluswater was stilkomen te liggen... waardoor er onvoldoende koelwater voorhanden was. Of er inmiddels weer zeewater wordt aangevoerd is onduidelijk. De problemen met Japanse kerncentrales door de aardbeving en het tsunami hebben ook in Europa tot discussie geleid. De Duitse regering maakt naar verwachting later vandaag bekend dat de oudere kerncentrales eerder moeten worden gesloten. Vorig jaar besloot de regering nog om 17 kerncentrales langer open te houden.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 In Capelle aan de IJssel stapt een gemeenteraadslid van Trots op Nederland over naar de VVD. Raadslid Ton Stoffels zegt dat hij bij de VVD de belangen van zijn kiezers beter kan behartigen. Hij zegt dat hij daar meer slagkracht heeft dan wanneer hij als eenmansfractie doorgaat. De VVD-leider in Capelle is blij met de komst van Stoffels en zegt dat het raadslid van Trots op Nederland bijna altijd al op één lijn zat met de VVD. Het weer in het zuiden en westen, een enkele opklaring, elders veel bewolking. Het is 11 graden op de Wadden en 15 in Limburg. Morgen meer zon, de middagtemperatuur ligt dan tussen 11 graden in het noorden en 16 tot 17 graden in het zuiden.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 Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruteke. Van harte welkom bij Dit is de Dag. Onze uitzending staat vandaag in teken van 10 jaar na de mond- en clausiercrisis. Deze week is het precies 10 jaar geleden dat deze dierziekte uitbrak. Kwart miljoen dieren werd vernietigd om de ziekte te stoppen. Het leverde heftig emotionele taferelen op. Waar zijn we toch mee bezig geweest en we onze koeien af laten slagen? Waarvoor? Waarvoor? Je was ervan overtuigd dat het moest... En nou ja, achteraf gezien, dat heb ik gezegd, dan doe ik het nooit weer. Het is niet hoop dat het weer komt, maar ik kan je één ding wel vertellen. Zou het weer komen, geloof ik niet, dat er hier op dit dorp, en er zullen er veel meer wezen, of het nu in, in wijen of Olst is, of het is op de Veluwe, geloof niet dat ze ze weer laten ruimen. Ik niet in ieder geval. Maar dan moet een ander middel gebeuren. Dan zwaarder er ervoor. En dat gebeurt absoluut. Tot half vier gaat het over de vraag... wat hebben we geleerd van de mond- en clausiacrisis? Is ons eetgedrag veranderd? En, wat? en dat doen we met hoogleraar dierethiek Elsbet Stassen... van de Universiteit Wageningen... en oud-Kamerlid Harm-Evert Waalkens van de Partij van de Arbeid. En ook aan tafel zit nog oud-burgemeester Leo Eeland. Uw reacties zijn welkom op de website ditstedag.nu. En ook Dierart Terbije en meneer Van der Rink zijn ook blijven zitten... want we vinden het allemaal heel interessant wat we hier bespreken. Dus we blijven er allemaal bij. We gaan praten met Elsbet Stassen, hoogleraar... professor Dier en Samenleving in Wageningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kijken we tien jaar geleden anders aan tegen dieren dan nu... of is er eigenlijk niet zoveel veranderd sindsdien? Nou, dus de loop van een aantal decennia is er heel veel veranderd... in de manier waarop wij naar dieren kijken. Maar ook in de afgelopen tien jaar nog weer? Nou, die calamiteiten en dan niet alleen Monteclausier, maar ook varkenspest en daarna na de Monteclausier de vogelpest... heeft natuurlijk ons denken over dieren nog aangescherpt. Ja, wat is de belangrijkste verandering? Nou, wat wij zien, dat hebben we ook onderzocht. We hebben onderzocht naar aanleiding van de Monteclausier hoe mensen nou naar dieren kijken. En dat is wel interessant. En ook te zien, nou, wat is de diversiteit... over het denken over dieren in onze samenleving... Want als je weet uh, dat het bijvoorbeeld toch vrij kon, uh, uniform is, te denken. dan zou je daar beleid op kunnen uh, ontwikkelen. Maar ja, is, dat, nou, is het uniform? We hebben aan de ene kant de partij voor de dieren. die uh, dieren heel hoog heeft zitten. En de andere partij die zeggen: van ja, het gaat toch vooral om de mens. Nou, wij hebben gewoon onderzocht onder de Nederlandse bevolking... maar ook onder uh, belanghebbende groeperingen... zoals hobbydierhouders, veehouders en dierenartsen... hoe zij denken over uh, de omgang met dieren. En uh, wat daarin uh, opvalt is dat je eigenlijk maar in de samenleving... twee profielen hebt. En, uh, uh, en die profielen onderscheiden zich eigenlijk maar op één element. Dat is uh, hoe wij als mens ten opzichte van dieren staan. Zeg maar de hiërarchische positie. Ja. En daarvan zegt zo'n 70% in de bevolking... nou, wij vinden dat we boven het dier staan. Terwijl 28% van de bevolking zegt... nou, we zijn eigenlijk gelijkwaardig aan dieren. En dat is het enige onderscheid. Terwijl de overgrote meerderheid in onze samenleving... die zegt, nou, alle dieren hebben waarde. Alle dieren behoeven zorg. En... Alle dieren hebben recht op leven. En dat zijn natuurlijk wel een aantal aangrijpingspunten voor uh, dierziektebestrijdingsbeleid. Ja. Maar het is nog interessanter, als ik maar even achtergrond. Ja, ja. om, uh, om dan te weten, nou weet je wat mensen vinden? Het is nogal interessanter om te weten van nou waarom vinden dat mensen dat? Mm. En dan blijken er een aantal uh, argumenten, heel, uh, een aantal argumenten dominant te zijn. En uh, dat zijn er eigenlijk maar een uh, drietal die. Uh, algemeen gedragen worden. En dat is, ja, dieren zijn levende wezens. He, daarmee onderscheiden zich bijvoorbeeld van planten uh -huh. of, of van harde, meta uh, harde uh, stoffen. Um, ze, zijn, uh, ze, ze hebben gevoel. He, ze, zijn, ze kunnen dus zowel positieve als negatieve ervaringen en ze, en ze zijn onderdeel van het ecosysteem. En daarnaast geven mensen natuurlijk aan dat dieren belangrijk zijn voor mensen. In de functioneel of relationeel. Ja, dat, zijn allemaal, dat is onderzoek van na de MKZ-crisis. Ja. Zegt u, als we dit hadden geweten, hadden we het anders gedaan? Uh, nou, waarschijnlijk t, uh, toen nog niet. Kijk, wat, we, wat natuurlijk wel ook gebeurd is met die uh, crisis is dat we, hoe vervelend ook, er is ook heel veel kennis ontstaan. Het is duidelijk geworden, dus wat ik al aangaf... wat de positie, uh, het, wat het denken over dieren is. Ja. Maar er is ook heel veel epidemiologische kennis ontstaan. Hè? Maar wij hebben geleerd ook in de crisissen... Uh, hoe belangrijk is nou bijvoorbeeld... Uh, hoe gedraagt zo'n virus zich? Hoe verspreidt het zich? Wat is de rol? Uh, hoe infectieus is het? Uh, um, hoe belangrijk is het ook om bijvoorbeeld in stralen... Uh, gezonde dieren te doden? En niet alleen de geïnfecteerde uh, dieren. Ja, en ook, en wat, wat, kom, ook... wat komt eruit dan... Hoe, hoe hebben we het gedaan met de kennis van nu? Ja, nou dat is, gaat buiten mijn vakgebied. Ja, jammer. Hè. Dat is een, dan moet hij aan een epidemioloog vragen. Maar wat wij wel in het onderzoek hebben betrokken, is bijvoorbeeld de rol van de hobbydieren. Hè, de, die was wat minder uh, uh, duidelijk, kwam dat naar voren tijdens de Monte uh, uitbraak. Maar die kwam bijvoorbeeld de rol van de hobbydierenwerk, kwam heel nadrukkelijk naar voren tijdens de vogelpest. Mm. Hè. Daar was heel grote uh, onrust en, en, en trauma is ontstaan bij, bij hobbydierhouders, die, omdat die zeiden, ja, wij hebben part nog deel gehad aan die uitbraak. Wij hebben ook helemaal geen belang bij exportbelangen... waarom je dus, dus bepaalde strategieën van uh, ruimen doet. En waarom moeten ook onze dieren uh, worden geruimd? Nou, en uit dat onderzoek, dat is dus wel epidemiologisch onderzoek... maar dat zat in ons uh, grotere project. Daarin bleek dat, dat bijvoorbeeld hobbydieren bij de vogelpest... in ieder geval heel marginaal een uh, rol hebben gespeeld... Uh, waar, waarbij dus blijkbaar dus toch de, die weerstand uh, wel terecht was. Ja, meneer te u bent dierenarts, houdt u de literatuur nog bij op dit gebied? Een klein beetje. Ik weet bij ervaring met de vogelpestbestrijding dat zeg maar de commerciële kip, hè, die dus echt gefokt is op het leggen, ja, dat die heel gevoelig is. Maar bijvoorbeeld het parelhondje, die moest ongeveer uit de boom schieten om ze te bestrijden. Ja, ja. Dus daar zit er kennelijk al een hele grote factor in. Maar, zegt u... maar er is wel een hobbybedrijf geweest... destijds, wat ook positief geworden is. Dus dat wel. maakt het zo moeilijk. Ja. Maar terugkijkend zegt u, de volgende keer moeten we het weer zo doen? Weer zo... Oh, nee, nee, beslist niet. Met MKZ zou ik zeker de hobbydieren niet mee gaan pakken. Want die hobbydieren... je moet niet de illusie hebben dat je allemaal pakt... want er wordt mee Ja. Bovendien is de kans op uitbraak heel klein. Dat is ook onderzocht door Wageningen trouwens, hoor. Ja. Ja. Maar de rest van de bedrijven, zoals van meneer Van Brink, gewoon weer ruimen de volgende keer, zegt u? Dat hangt af van de dichtheid van, het, uh, van de dieren. Dan gaat het nu veel genuanceerder benaderen, niet meer dat massale. Er is een minimale wat je moet volgens de EEG, maar je kunt dus bij dichte gebieden kun je beter gaan vaccineren. Ja. Bij een, een, een gebied met weinig vee, dan kun je beter het omringende bedrijf ruimen, hoe drastisch dat ook is en hoe... hoe zielen voor de dieren, maar dan geeft het vaccineren na... die zoveel impact, dan is dat beter. Dus we gaan het nu in de toekomst meer ja. benaderen. Meneer Valkens, mee eens? Nou, Ik ben het daar absoluut mee eens. Um, de, de kern van het probleem waar wij voor gesteld stonden op dat moment... was non toen het, he, het, het non-vaccinatiebeleid... wat we in de Europese uh, uh, gemeenschappelijk landbouwbeleid en ook de bestrijding van de dierziekten... leidend hebben uh, moeten ervaren als een kles tussen beleid en uitvoering. Nou, dat, is dat is misschien echt... goed om uit te leggen... want de dieren waren vroeger op een gegeven moment ingeënt. Daar is er mee gestopt. Ja. Want in sommige landen wilden ze dat ingeënte voedsel niet eten. Ja. En toen is gezegd, we gaan niet inenten vanwege financiële motieven. Het, uh, het was een, een afweging tussen economische belangen en uh, de waarde van het dier, waar uh, mevrouw Stassen ook net uh, uh, zeg maar, uh, uh, heel nadrukkelijk op uh, duidde. En, en dat heeft zich wel ook in het beleid vertaald. We hebben bij de vaststelling van de wet dieren... hebben we ook de intrinsieke waarde van het dier... hebben we meegenomen als een leidend principe dat dieren... een waarde vertegenwoordigen niet alleen in economische zin... maar ook vanuit het dier zelf gereden. Nee. Maar waar wij voor stonden op dat moment... was een afweging tussen de economische belangen, het dier. Hier zie ik de bestrijdingsstrategie uh, die gebaseerd was... Uh, op het, uh, het, het, een stamping-out, dus het ruimen van bedrijven. En ik moet zeggen dat op het moment dat wij voor de, voor de keuze stonden... om die driehoek... En alles wat daar dan binnen in die driehoek stond. Wat was het ook alweer? Plaatsen? Dat was uh, Apeldoorn, Zwolle uh, uh, en, en Deventer. Ja, dat, was de driehoek. Um, uh, dat was dus de driehoek op de Veluwe. Met daar uh, dan alle uh, gebieden bij van de Gelderse Vallei. Uh, de, die moest uh, toen gevaccineerd worden. En we wisten op dat moment dat het economisch principe... wat daar achter weg kwam, dat het betekende... de doodvonnis is voor al die beesten. En ja. ik, ik kan je zeggen dat ik daar Want nacht, die zouden nachtig, niet meer geëxporteerd kunnen worden? Die zouden niet meer geëxporteerd kunnen worden. Dus de producten die zouden op het bedrijf zelf uh, uh, verwerkt moeten worden. Er was geen, geen, geen, geen, markt voor. geen markt voor. Dus op termijn was het zo dat deze dieren uh, de doodvondens ja, okay. Dus maar ik, maar ik wil dit nog graag wel zeggen. Dat dit uh, toch wel een uh, een, een reeks was waar ik nachten voor wakker heb gelegen. Ja. Zelf boer En ik weet dat je gehecht bent aan je, aan je beesten. Net zo goed als hobby Dat is ja. geen verschil. Dat je hecht aan je beesten. En als je dan uh, zeg maar de voeten onder je grond wegzakken als een soort tsunami die uh, alle bedrijven uh, leegmaakt. Ja. Het is een drama. Okay. Maar uh, uiteindelijk heb ik het uh, beleid gesteund. Ja, u heeft daarvoor gestemd toen. We vroegen aan Pieter Klodeman, die tien jaar geleden... namens de minister van Landbouw verantwoordelijk was voor de ruimingen... of er ooit nog zoveel dieren zullen worden gedood... als er opnieuw een dierziekte uitbreekt. Dat is een lastige, omdat wij uh, toch een groot gedeelte... van datgene wat hier uh, geproduceerd wordt en gevocht wordt... wordt geëxporteerd, zowel levend als ook in vlees... Dus dan zeg je ook tegelijkertijd, als je dat niet meer wil, als je niet wil aansluiten bij internationale regels, dan wordt het dus ook heel lastig om die exportpositie vast te houden. Dus dat is een, ook een keuze die in de sector dan gemaakt wordt op dat moment. Dus dat vind ik een hele ingewikkelde om daar zonder meer ja op te zeggen. Emotioneel zou je zeggen ja, in godsnaam, ga niet doden. Tegelijk weet, weet ik ook dat dezelfde boeren er belang bij hebben. Dat uh, dat gebeurt in verband met hun positie in de toekomst, hun mogelijkheid om hun bedrijf überhaupt te overhenden houden. Absoluut daarvoor ja. het dilemma. Ja, meneer Van der Brink, wat denkt u? Ja, het, het zou kunnen, zoals uh, meneer Welkert zegt, uh, alleen wat, wat ons heel erg opgevallen is in Kootwijk en Broek, in de week voorafgaande aan de besluitvorming tot uh, ruiming? De van ja. ruiming, is in Brussel de 1 kilometer grens die daarvoor altijd grond opgerekt naar 2 kilometer. Eerst was het binnen één kilometer Precies. rond zo'n bedrijf, moest geruimd ja. worden, en daarna twee kilometer. Ja. En wat heeft dat voor oorzaak, of waarom is dat gebeurd? Dat is onze hamvraag ook een beetje in het hele verhaal. Want daarmee vergroot je drie keer, zeg maar, de aantal bedrijven. Ja, ja. oké, okay. maar dan gaan we weer terug naar het vorige ja. half uur, dat Precies. zou ik niet doen. Nee. Even naar mevrouw Stassen. Mevrouw Stassen, uh, uh, met de kennis die u heeft opgedaan sindsdien. Wat zouden we daaruit moeten leren? Nou... Ik heb uh, toen de tijd ook in de commissie Wijfels gezeten. Hè. En ik, ik denk dat je het uh, toch moet kijken... Uh, die boog niet... zich toen over de toekomst van de veehouderij, hè? Ja, die, die boog zich over de toekomst van de uh, veehouderij. Hè. En uh, mede uh, toen na de monte crisis En het moet dus een integrale uh, verandering van denken met zich meenemen. Dus niet alleen je dus focus op die dieren. Maar ook wat onderschat is, is gewoon de impact uh, op de samenleving. En uh, nou, we hebben het afgelopen uur goed kunnen horen hè, wat nog steeds... De emoties en het wantrouwen die daar zijn in het getroffen gebieden. En, uh, maar het, ook dus de sociale duurzaamheid zal meegenomen moeten worden. En ook de economische duurzaamheid, hè, die meneer Kroon net uh, aanstipte. Maar uh, ja, we zullen toch wel uh, denk ik, een, uh, toch het anders moeten gaan aanpakken. Maar is er al sinds iets veranderd sindsdien? Want de commissie Wijfels was in 2000. Hoeveel? 2003, ja. 2003, het is nu bijna 2011, dat is al acht jaar geleden. Hebben we iets veranderd sindsdien, of eigenlijk niet? Ja, het is altijd moeilijk in te schatten wat, uh, in hoeverre het veranderd is. Maar er zijn natuurlijk transportaanscherpingen uh, gekomen. Er zijn, uh, en wat ik al eerder zei, er is kennis van de, de dierziekte ontstaan. Er is ook, uh, en dat weet de heer Walkens uh, veel beter, denk ik. Er is uh, um, ook. Uh, in, op EU-niveau is er nog eens goed nagedacht over het uh, non-vaccinatiebeleid. Uh, en dan met name bij uh, Monteclauzie en uh, Varkenspest... in hoeverre dat toch een bijdrage in een volgende uh, uitbraak kan uh, leveren. Ja, meneer Waukens, wat is er uitgekomen? Ja, nou, dat, uh, dat is in die zin is de kennis uitgekomen... dat op het moment dat je uh, dieren vaccineert, krijgen ze antistoffen. En die zijn niet te onderscheiden bij een oud-vaccin en een veldbesmetting door het virus. Wat we nu hebben, zijn vaccins... die dat onderscheid wel kunnen uh, uh, ge geven, teruggeven, ook in de testen. Dus je kan dus zien, is zo'n dier echt ziek ja. of is die hier Ja. Dus ik denk dat, we, dat dat grote winst is. Ik denk het tweede punt is... Want dan, dan zou je kunnen gaan inenten en toch nog verkopen. Ja, maar dan moet je dus wel kopers hebben. En er zijn op dit moment nog geen enkele afspraak op schrift gezet... over de gegarandeerde afname van alle producten... die dan wel gevaccineerd zijn... dan wel in een gebied zitten waar gevaccineerd nog is. Steeds niet, nog, nog steeds, steeds niet, niet. Waarom niet? Waarom uh, hebben we dat niet afgesproken? Omdat, uh, uh, voor het uh, Nederlandse supermarktketen... zijn daar wel afspraken, mondelingen afspraken over gemaakt. Wij in Nederland dus eten dat... Op dan? De supermarkten die zullen niet bij een rode kruis aangeven van dit vlees is, komt van gevaccineerde dieren of van anderszins vrije dieren. Maar in de concurrentiepositie in de wereld is het zo dat mensen zeggen: Ja, dat kun je nou wel zeggen. Je zult het wel goed voor elkaar hebben. Maar wij geloven daar niet in en we gaan dat risicotraject gaan we niet in. Nee, dus zitten we met hetzelfde dilemma dan? Het, we, zitten nog, de, de, we zitten nog met hetzelfde dilemma. We hebben het non-vaccinatiebeleid. Maar wat we dus wel gedaan hebben is en ook geleerd hebben dat de klest tussen overheid en uh, het bedrijfsleven, dat we daar niet goed mee om zijn gegaan. De communicatie uh, tussen partijen, hoe stevig dat ze zich ook ingevreten hebben. We zijn niet in staat geweest om daar een brug te slaan... Uh, via de burgemeesters, hmm. via de organisaties van de land- en tuinbouw... dat we uh, uh, zeg maar die communicatie veel beter moeten doen. Want meneer Eeland, is dat volgens u de belangrijkste leer... Ik denk dat dat het belangrijkste punt is geweest. Weet u wat het uh, met name speelde? Uh, de kennis van de lokale kennis... die ligt bij de lokale veearts... en die ligt bij de lokale autoriteiten... bij wethouders, burgemeesters en dat soort lieden. Burgemeesters zijn bovendien nog een keer getraind... op het omgaan met rampen. Dus die, die, die, maar die zijn die... misschien niet hard genoeg. Die gaan luisteren naar die boeren. Ik denk je niet. Nee, niet. Dat deed je nu wel. hè? Want je moest nu... In ieder geval iemand hebben die aan de kant van de boeren ging staan. En dat heb ik ook gedaan met mijn negen collega's uit de driehoek. En dat deed u omdat Den Haag tegenover de boeren stond? Want Den Haag um, stond in die zin tegenover de boeren... dat je kon niet communiceren met Den Haag. En dat konden wij op een gegeven ogenblik wel. We zaten in dat crisiscentrum in Stroe. Ik nam dagelijks de vragen mee, zeven dus dagen per week... de vragen mee uit het gebied vandaan. Probeerde je met elkaar op te lossen. Maar zelfs in Stroe hadden de Haagse ambtenaren geen mandaat om zaken op te lossen. Dat moest weer naar de CDC in Den Haag worden doorgespeeld. Waardoor allerlei heel ernstige problemen. Koeien die met hun enkels in, mm. de, in de mest en in de melk stonden. Uh, uh, fokbedrijven waar de dieren uitgroeiden uit hun hokken. Maar ze konden niet worden afgevoerd. Ja. Die dingen die werden allemaal niet, uh, niet opgelost omdat ze in Den Haag moesten worden opgelost. En Den Haag speelde het financieel. Dat is gewoon duidelijk. Ja. Um, u zegt uh, volgende keer moet je de burgemeester de baas maken. Je moet, uh, op, nou, ja. de, ik denk het niet. Samen ik met denk de dat je die burgemeester de een eigen positie daarin moet geven. Een positie namelijk naar die samenleving. Want die samenleving die kwam in het hele verhaal, in het hele draaiboek, niet voor. Weet u wat de gemeente moest doen? Volgens het draaiboek: de hekken zetten. Hmm. Op de weg. Dat was alles. En gebleken is dat dat uh, een, een vertaling was van een technische aanpak. Ja, louter ja. op de dierziekte. Maar de samenleving wordt hier ge, ge, ja, die, die gaat hier plat, zoals ik eerder zei. En met die samenleving moet je wat. Met die boeren, maar ook met die andere mensen die daar okay. ook wonen. Ja. Laten we eens even kijken of het ook voor de, de consument breder misschien gevolgen heeft gehad. Zo'n crisis als de MKZ-crisis. We praten met slager Herman Haverkort uit Zwolle. Goedemiddag, meneer Haverkort. Ja, goedemiddag. Zijn mensen anders vlees gaan consumeren door zo'n crisis als de MKZ? Ja, de mensen zijn wel kritischer geworden. En hoe merkt u dat? Doordat ze meer vragen gingen stellen waar het vandaan kwam en uh, hoe de dieren leven. Dus we kregen daar altijd in uh, toenemende mate wel meer vragen over. Ja, en dan uh, is het dan nog zo dat mensen liever biologisch vlees kopen bijvoorbeeld? En dat dat ook bij u in uw bedrijf tot een ver verandering heeft geleid? Uh, ja, zeker. Bij, uh, we kunnen ook wel zeggen, bij ieder uh, ding wat er gebeurt... In het, in, met betrekking tot dieren. Het heeft bij ons altijd positieve effecten... dat mensen zeggen van, goh, we willen toch uh, hebben... dat we in ieder geval vlees eten... Wat, uh, waarbij de dieren gewoon een verantwoord... en een uh, betrouwbaar leven hebben gehad. Ja, en dan gaat het om de MKZ... maar ik neem aan ook om, om andere uh, ontwikkelingen. Bijvoorbeeld uh, de vogelgriep en de MRSA... en dat soort uh, ontwikkelingen. Ja, alle ontwikkelingen. Ook wat we laatst weer meer hebben gemaakt in Duitsland... met, het, uh, met, die schandalen met en de schandalen in het voedsel. Ja. En met de kippen, dan krijgen we altijd... Uh, ja, we krijgen altijd de vraag hè, van, de, van de consumenten. Want dat is wel van, uh, wat ik net ook wel een beetje hoor een stukje communicatie. Ja, wij, krijgen in de winkel, wij moeten het altijd in de winkel vertellen, want wij zijn natuurlijk eigenlijk de directe schakel uh, naar de consument toe. Hè, en ze verwachten van ons dat wij weten uh, waar het vlees vandaan komt, hoe ze geleefd hebben, wat ze gegeten hebben. En uh, gelukkig is dat een, uh, zeker omdat wij dan werken met uh, streekgebonden vlees, dus we kennen de boeren gewoon. We kunnen erbij op bezoek gaan. En we weten dus ook altijd precies wat ze gegeten ja. hebben. En uh, ja, daardoor kunnen wij de band met onze consument gewoon uh, versterken. Ja, wij werken gewoon dat de, dat de consument dat steeds prettiger vindt. Oké, okay, nou, u heeft een goed verhaal bij uw vlees. Dank u wel, Herman ja. Haverkort, Slager in Zwolle. Ja, gaan we hier aan tafel de laatste paar minuten toch nog. Ik krijg toch het gevoel, als er weer MKZ uitbreekt, kan het maar zo weer op dezelfde manier gaan. Ja, ik, uh, Meneer, Meneer Walckens? Dat gaat weer zo gebeuren, want we hebben dus niks veranderd aan het, uh, aan het vaccinatiebeleid. We, we, we hebben nog steeds vaccinatiebeleid Maar dat is, een, -vaccinatie, dat is een wereldwijd probleem? Dat, dat, dat is, een, is geen wereldwijd probleem. Dat is een uh, probleem wat in de EU is uh, ja. veroorzaakt. Ja. En de... Onze mede-lidstaten zouden bereid moeten zijn om uh, zeg maar dat gezond vaccinatiebeleid om te zetten in een vaccinatie. En dan, moet, dan kan het best gericht zijn... maar dat je dus de garantie hebt... dat je dus niet zo'n zwarte bladzijde in... De, de Zodat afgekeken. je met, in Europa met elkaar afspreekt... dat gevaccineerde vlees, dat blijven wij eten. Ja. en ja. ik vind ja. ook dat we, uh, zeg maar... En wie en, houdt dat nu tegen dan, concreet? Nou ja, maar het is natuurlijk zo dat... Uh, Nederland is het enige land geweest... Uh, waar uh, dus dit probleem zo... Ja, ja. onversneden hard in de samenleving terecht Dus het moet eerst in Italië of Spanje ja, ook gebeuren... Nou ja, en misschien dat we dan we met z'n allen... toen, toen wij dus de problemen hadden... Bij ben ik ook naar Portugal geweest, naar Spanje, ja. naar Italië. Ik ben overal geweest en iedereen die zat meewarig mee aan te kijken... en zei van, ja, jullie hebben een groot probleem. Wij niet. En wij niet. In Nederland? Het verhaal ging in die tijd, en ik weet niet of het waar is... maar misschien meneer Walkens uh, weet daar meer van... dat in Frankrijk wel degelijk de dieren werden ingeënt. Want de, de, de, de ziekte is via Frankrijk hier gekomen. Ja. De dieren werden ingeënt. Het was voor Frankrijk alleen geen probleem... want de Fransen eten hun eigen vlees Het Nou ja, om zelf op te eten. Ja, het tweede verhaal was dat wij hier... Argentijns vlees importeerden dat eveneens gevaccineerd is. Ja. En dan is het merkwaardig dat wij ja. ons vlees niet vaccineren... omdat we niets kunnen uh, exporteren. En we eten geëxporteerd vlees. Ja, maar daar dat is dus één kanttekening bij te maken. Want uh, in Argentinië was op dat moment ook monoclausie. Er uh -huh. werd gevaccineerd en dat vlees kwam oh. inderdaad naar Europa. Maar die mondiale dierziekteorganisatie, de OIE... Die heeft dus verordeneerd dat op het moment dat je vaccineert, dan kun je dat vlees wel afzetten. Ook mondiaal daar een markt voor vinden. Maar dan moet het zodanig behandeld worden, mm. uitgebeend worden. De zuurgraad moest naar beneden en dat leverde zo'n enorme okay. kostenstijging op. Dat was ons vlees okay. dus gewoon veel te duur. Meneer van den Brink, denkt u dat het de volgende keer weer zo gaat? Ik betwijfel het. Maar ik, ik zou het ook niet weten. Want, waarom betwijfelt u het? Nou, er is natuurlijk in de achterliggende periode zoveel weerstand geweest tegen het... Uh, u zegt Europa. er zal meer verzet zijn op, op dat moment? Ja, ik, ik denk dat er uh, wel nagedacht wordt uh, van uh, wat de in het begin van het gesprek uh, aangaf. Van uh, kleine ringen, ruimte. Ja precies, moeten het toch anders doen. Anders ja. ja. doen. Laten we hopen de, dat het niet gebeurt. In Ente, gewoon in Enten. Ja. ja. We gaan nog weer even naar Kootwijkerbroek. Daar is onze verslaggever Maarten Hag. En hij peilt hoe de gevoelens van het dorp zijn over de MKZ... tien jaar na dato. Ja, Maarten... Ja, ik, ik zit hier um, overigens op een boerderij in Essen. Dat is een, uh, een buurtschap. En eigenlijk is dit de kern van zeg maar, uh, Koot, Kootwijkenbroek als het gaat om het verhaal van twee jaar geleden. Want Kootwijkenbroek wordt hier genoemd uh, de Nieuwbouwwijk bij, bij Essen. Um, hier zitten uh, Willem, uh, vader Willem en zoon Henk-Jan uh, van Essen, uh, die hier al eeuwenlang wonen met hun familie. En ja, als, als, als het hier weer, uh, weer gebeurt, dan zal er ook aan jullie verzet weinig veranderen. Ja, daar verandert zeker weinig aan, want de geschiedenis leert dat de mens niet van de geschiedenis leert. En, uh, en, en in Den Haag weten ze precies hoe dat werkt. En u zult de overheid uh, uh, niet dat het, het vertrouwen geven dat zij weten wat goed is voor u en voor de dieren? Nou, de overheid weet wie wij zijn en uh, daar kunnen ze rekening mee houden. Nou, um, zegt in de film die hier vanavond wordt vertoond, hè, de, de mannenbroeders van Coachie Broek, zegt een dominee hier uit het dorp, wat hebben we eigenlijk de naam van Christus schande aangedaan? En dan doelt hij op, op het verzet wat hier is geweest. Wat, wat, wat vinden jullie ervan zijn uitspraak, vader Willem? Ja, dat is, voor ons is dat een net omgekeerde wereld. Als je dat zegt, dan is het niet je verantwoording nemen, de verantwoording nemen is opkomen voor, af. Te vechten tegen onrecht. En dat is net de andere kant om. Van, uh, <coughs> Jezus was coulant was voor de sociaal zwakkeren. En tegenover de kerkelijke, dus de fariseeën. De overheid was hij haarscherp en van Wat zei hij toen? Gezijd witgepleisterde graven. Dus Jezus was ook, ook, ook kritisch op, uh, op zeg maar de overheid van toen. En daarom uh, zullen jullie dat ook blijven. Ja, ja, ik bedoel, je hebt er niet echt wat van begrepen wat hij daar zegt. Die dominee niet? Nee, je hebt er niks van begrepen. Je kunt niet alleen christen wezen achter een bureaustoel. Oké, okay, dat lijkt me duidelijke taal. Goed, gaan wij hier in de studio naar een afronding. Onze dichter bij de dag heeft meegeluisterd. Dat is Tjeerd Bruin. Ja, Tjeerd, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik ben wel heel benieuwd hoor, wat je ervan gemaakt hebt. Ja, het is, ik had er twee. Eén uh, <laughs> zal je niet horen, maar uh, de laatste is Achterdocht. Ik ben wat verkouden. Mijn lippen wat droog. En zo nu en dan voel ik met mijn tong kleine blaasjes aan de binnenkant van mijn mond. Moet ik geruimd of gunt u mij nog een paar weken? Zo niet, spaart u dan alstublieft mijn vrouw en de kat van mijn buur. Ja, daar kunnen we wel even over nadenken. je hartelijk dank voor jouw bijdrage aan ons programma. Die tweede leven die ook maar in, die kunnen we misschien op onze website zetten. Oh, dit ik Durf je ja. dat aan? Ja. Durf. Dit is de dagpunt nu. Daar zijn beide gedichten van Chet Bruinja vanmiddag te lezen. We bedanken heel hartelijk onze gasten. Het Leo Eland, oud-burgemeester van Epe. Rijntjan terbijen, oud-veearts. Henk van de Brink, veehouder in Kootwijkenbroek, Elsbet Stassen, hoogleraar diergeneeskunde. En Harm Evert Wakens, oud-PVDA-kamerlid. Het zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar de website die Thijs net ook al noemde. Dit is de dag. Nu kunt u dingen teruglezen of luisteren. En zometeen na half vier, Villa VPRO met Ger Jochemscher. Wat gaan jullie doen? In het juridische panel Schuld en Boete, na vieren, gaan we het onder meer hebben over het voorstel van de Rotterdamse korpschef, Pauw. Die van alle Nederlands erfelijk materiaal wil afnemen. Dit om de misdaad beter te kunnen bestrijden. Heel politiek Den Haag en, en minister Opstelten die zijn inmiddels over hem heen gevallen. Ze moeten er niet aan denken. En verder gaan we het ook hebben om half vier over de deuk die de Japanse economie heeft opgelopen. En wat dat voor Europa en Nederland betekent. Maar nu nieuws met Lieselot Thomassen. Radio 1.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 Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Nederland belandt met stip in de top 3 van wapenexporterende naties. En na 4 uur praten wij in ons panel Schuld en Boete... over nieuws uit de wereld van recht en criminaliteit. En wilt u ons van commentaar voorzien of heeft u gouden tips? Ga naar www.villavpro.nl. Dit is Radio 1. VBRO. Japan, dat is het beste land om een aardbeving of een nucleaire ramp mee te maken. Ja, dat klinkt een beetje vreemd, maar dat zegt een Britse beurshandelaar... die al jaren in Tokio leeft en werkt. En hij zei dat vanmorgen in de Volkskrant. In Engeland, zegt hij verder, zou het een totale chaos zijn. Maar in Japan reageert men heel geordend. Zoiets kan gebeuren, zei hij ook nog erbij. Maar ja... We praten wel, wel 10.000 10 doden, ja. ja. Nou ja. Radboot Mo Molijn, goeiemiddag. Goedemiddag. U bent, goedemiddag. u bent Japanerkenner en u bent van de CD Japan. Dat zijn, dat zijn adviseurs op het gebied van fusies en ondernemingen. u uh, bent net terug uit Tokio. En u, u bent, bent net terug, terug uit Tokio. Ja. U bent uh, wat, wat, wat, met wat voor gevoel? Ik uh, ben net op tijd weg. Um, nou, het was gepland. Ik zou zaterdag terugvliegen en ik ben zaterdag teruggevlogen. Um, maar vrijdag was die beving. Ja. En ik moet zeggen, dat was op zich toch uh, redelijk heftig in Tokio. En dan praat ik niet eens over 300 kilometer daarboven in Sendai. Want dat was natuurlijk helemaal uh, erg. En dat, ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat u dit al vaker meegemaakt heeft. Want u uh, bemoedt zich al jaren met Japan. Was het ook echt erg wat iedereen ook zegt dan ooit? Ja. Dat, maar het rare was dat van tevoren, op woensdag en donderdag, waren er al bevingen. Dus op de een of andere manier was je toch alerter op een, op een grote klap dan, dan anders. Mm -hmm. um, maar goed, uiteindelijk dan zat ik toevallig in een kantoor en um, toen begon de zaak te beven. En, dat heeft nou ja, u gedaan, bent u meteen naar buiten gerend? Nou ja, je wacht even hoe, hoe erg het wordt. Hè? Dus eerst beginnen alle kasten open te rollen en, en de laden enzovoorts. En vervolgens, nou, het blijft maar, blijft maar doorgaan. En het werd steeds heftiger. Het stopt even en vervolgens begint het weer. En nou ja, dan heb je maar één oplossing. Dat is toch naar buiten gaan. Of ja. onder, een, onder een tafel zitten. Maar dat vond ik wat minder comfortabel. Ja. Nou zegt deze, deze Britse zakenman die al jaren in Tokio woont. Die zegt dus het is echt ongelooflijk hoe geordend het land toch blijft reageren. Ook nu je weet hoe groot de omvang die ramp heeft gekregen. En ook nu. Hè, Ger, wij, wij lazen dat net of we horen dat net. Ja. Dat er een meltdown dreigt in een van de, van de kernreactoren daar in het noordoosten Althans, van het de land. angst daarvoor neemt toe. De angst toe, hè? daarvoor is er. Ja. Mm -hmm. er moet, je zou toch zeggen er breekt ook in een stad als Tokio. Tokio, een keer paniek uit en dan blijft het niet bij het hamsteren van voedsel. Nou, ja, en toch gebeurt dat niet. En ik ja, laat het gewoon ons even proberen op het netvlies te krijgen. Stel je voor, je zit in een gebouw van 25 verdiepingen hoog en dat is op zich in Japan helemaal, in Tokio helemaal niet zo ongebruikelijk. Mm -hmm. De zaak gaat beven en het eerste wat gebeurt, en dat weet je gewoon, de liften die stoppen, de liften vallen uit. Dus met andere woorden, je moet 25 verdiepingen naar beneden gaan um, om jezelf in veiligheid te brengen. Nou. Uh, Japanners zijn er op het algemeen zeer goed op getraind en zijn zeer goed zich bewust van dit soort uh, risico's. Dus men gaat ook uiterst ordelijk en gedisciplineerd en ik moet zeggen met een, uh, ja, niet eens met een vorm van gelatenheid, want dat is het niet. Het is veel meer van een, uh, een soort beslistheid, maar ook een beslistheid om niet in paniek te raken. Ik moet zeggen dat is elke keer weer heel bijzonder om dat mee te maken. En nou ja, vervolgens staat iedereen op straat. Hè? Iedereen staat in het midden van de straat. Want uh, het gevaar komt van boven bijna een uitbeving. Want dingen gaan gewoon van gevels vallen natuurlijk. En uh, ja, er ontstaat een soort camaraderie zo midden op straat. En dat is op zich toch, uh, toch wel bijzonder om mee te maken. Die, deze kalmte en rust, hè, die, uh, die men te toonspreidt, dat, komt dat ook door het opst de opstelling van de regering, hoe de regering de zaak aanpakt. Um, ik weet niet of dat er veel mee te maken heeft, want um, de vorige keer dat er een grote beving was, dan praat ik over 95. Ja, bij Kobe. Ja, toen was de regering die liet het uh, akelig afweten. En in deze, deze keer hebben ze het op zich heel goed opgepakt, maar het punt is natuurlijk wel dat als een beving begint, dan weet de regering nog niet dat die beving begint, zullen we maar zeggen. En, nee, precies. He, dus ja. uiteindelijk hangt het af van de burgers op wat voor manier, op wat voor gedisciplineerde manier zij uiteindelijk naar beneden gaan en zich vervolgens gedragen. Nee. En... Oké, okay, dat is tijdens, maar dan nu, hè? als je ziet wat er nu allemaal is gebeurd, en wat er, wat er bijvoorbeeld gebeurt in die, uh, uh, in die kernreactoren, die zijn geprivatiseerd, die zijn helemaal niet meer van de overheid, toch moet de regering steeds met berichten daarover komen? Hoe, hoe moeten ze dat doen? Hoe moeten ze dit? zelf weten niet eens wat daar precies gebeurt. Nou, ik denk dat dat waar is, dat de regering ook voor een stuk achter de feiten aanholt. Um, en die bedrijven als TEPCO zijn natuurlijk allemaal geprivatiseerd. Uh, minder is er natuurlijk een grote uh, coördinatie tussen overheid en bedrijfsleven... als het over dit soort uh, nutsbedrijven gaat... Mm. Um, maar ja, uh, dat is natuurlijk wel een punt wat je hebt. Dat ik denk dat de gemiddelde burger zich ook best een keer achter de oren krapt... en zegt van ja, in hoeverre is het allemaal wel waar wat ons wordt verteld? Precies, nu toch wel. Dus die, die rust, ja niet dat ik niet wil dat ze rustig blijven. Het lijkt net alsof we daarop uit zijn. Maar ik kan me zo voorstellen dat er ook uh, in, in Japan een moment ontstaat... dat de bevolking zegt, we tasten eigenlijk in het duister... en alles wat ons wordt verteld is het wel waar. En het gaat uiteindelijk niet om niks. Jawel, maar... Je hebt natuurlijk ook te maken met een soort niet alleen voortschrijdend inzicht... maar voortschrijdende ontwikkelingen. Mm -hmm. Kijk, eh, wat er nu gebeurt in die, in die grote reactoren, dat is iets wat niet stilstaat. En eh, in wezen kan je niks anders doen als, als burger... dan eh, datgene wat je hoort aannemen of misschien niet aannemen. Maar de enige informatiebron is natuurlijk dat... Mm -hmm. He, dus in dat opzicht kan je weinig anders doen dan je toch... Kijk, en, niemand, en iedereen weet dat zeker in een dichtbevolkt land als Tokio, als Japan dat het totaal eh, zinloos is om in paniek eh, te raken... en door elkaar heen ja. te gaan rennen, want dan gebeurt er helemaal niks. Ja. Ja. Nou, uh, Laten we even naar de economie gaan, meneer Molijn. De Japanse economie loopt al lang niet lekker. Het herstel wat opgetreden is, dat ligt alweer maanden stil. Uh, de ramp heeft tot nu toe, lezen we overal... Uh, voor 130 miljard dollar aan schade berokkend. Wordt dit nou de nekslag? Ja, wacht even. 130 miljard euro aan schade. Laat het anders stellen. De Japanse overheid stopt nu 130 miljard euro in de economie. Ja. Dus de omvang van de schade is denk ik nog helemaal niet bekend... En Elk getal wat je eraan nu aan ophangt is gewoon een wild gas. Maar nou ja, ja, dit is wat we weten dat de regering in elk geval alvast erin gaat steken, investeren. Jawel, ja. nou ja, wat zij dus als geld ter beschikking stellen... om te zorgen dat ook de financiële markten niet uh, in, in paniek raken. Hè? Dus dit, dit is, er wordt geld ter beschikking gesteld. Zowel voor de opbouw als um, om te zorgen dat mensen niet uh, op de bank gaan... Uh, al het geld tevoorschijn gaan trekken. Ja. Dus het is voor een stuk ook een soort geruststelling... om uh, te zeggen van dames en heren... We hebben in ieder geval de zaak zo onder controle... Mm -hmm. dat u bij uw geld straks zou, zou kunnen, ko kunnen komen... en dat er niet uh, een opeens een financiële krapte gaat ontstaan. Ja. Maar, maar hoe groot de schade is, dat eigenlijk. is het nog helemaal niet bekend. Maar ze komen hier wel uit, denkt u? Ja, ik denk dat wel... Um, kijk, je kan het ook anders stellen. Ze moeten er wel uitkomen. Want ja, dit is natuurlijk toch een, een, een groot land. En het is misschien niet de tweede, maar dan nu wel in ieder geval de derde economie ja. ter wereld. Ja, China is er toch stiekem voorbij hè? Ja, maar ja. ja, wat wil je hè, met tien keer ja. zoveel inwoners? Dat is natuurlijk ook logisch. Sommige mensen die zeggen wel, bij dit soort crisissen, uh, dat schept ook kansen. <lacht> en uh, daar kan je beter uitkomen. Is dat een cliché en is dat voorkomen onzin? Of is het hier ook van toepassing, uh -huh. mogelijkerwijs? Nou, kijk naar de geschiedenis en dan zie je dat... Elke, uh, elke grote schok en elke, elke ramp die heeft Japan alleen maar sterker gemaakt. Dat, mm. dat geldt voor de oliecrisis in 1973. Dat geldt nu al helemaal voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hè. En dat geldt ook voor andere momenten in de Japanse geschiedenis. Dus, ja, um, Waar we... ligt hier een kans concreet? Um, nou, een van de kansen zou bijvoorbeeld zijn de energievoorziening. Hè? Ja. Ik denk dat het voor de Japanse overheid een belangrijk moment wordt... om te na te denken over hoe de komende uh, 100, 200 jaar... de energievoorziening uh, tot stand moet gaan komen. Ja. En één ding is zeker, dat zal niet uh, a priori uh, nucleaire energie zijn. Maar denkt u... U... u niet dat dit over een jaar vergeten is? Of nee. niet vergeten, maar dan is de angst weg en dan gaan we gewoon weer vrolijk door? Nee, dat is zeker niet zo. Kijk, nucleaire energie, atoomenergie is in Japan altijd al iets geweest... waarvan men heeft gezegd, uh, stop het maar vooral boven ga. In to boven Tokio, maar zeker niet in de buurt van, van Tokio. Mm -hmm. Dat zie je dus nu ook. Hè? En er zijn op zich op hele rare plaatsen staan die, uh, staan die reactoren. Bent u daar wel eens geweest trouwens? Ik ben wel eens in Sendai geweest. Ja? ja, ik ben daar geweest. En ik ben uh, aan de overkant, dat is in de Kashiwazaki. Dat is de grootste uh, nucleaire installatie ter wereld geweest. Mm -hmm. Ik ben zelfs in die installatie oh, ja. geweest. U kent dat gebied, dus u kunt zich een beetje voorstellen hoe het er daar nu uitziet, of niet? Nee, nee, nee want dat, nou dat is niet. natuurlijk gewoon één kaalslag. En zo was het er niet toen ik, erbij, toen ik mm -hmm. daar was. Nee. Um, gaat u nog terug of wacht u eventjes? Oh nee, ik heb totaal geen, uh, geen angst om daar naartoe te gaan. Hmm. Je, ik, ik, ging naar, ik ging terug precies zoals gepland. Ja. En het zou onzin zijn om langer te blijven, maar ik heb geen enkel probleem om u, Denkt de u zelf te met, met uw bedrijf hè, en de adviezen die u geeft voor fusies en investeringen en zo ook wat voor. misschien een, een kans grijpen? Uh, oh, ik, ik nu, denk na zeker. Na deze ramp. En zeker als er een hele andere manier van energievoorziening uh, gepland gaat worden of bedacht gaat worden, nou, kunt ja. u daarin delen, denkt u? Ja. Kijk, energievoorziening zou één ding zijn. Een ander punt zou bijvoorbeeld zijn... Nederlandse ingenieursbureaus... bijvoorbeeld een bedrijf als Koning, wat heel erg actief is geweest in New Orleans bij Katrina. Ja. Die zou volgens mij in dit soort gevallen hartstikke goed werk kunnen doen. Maar goed, dat zijn dingen die allemaal in de toekomst wel een keer gaan spelen... Ik denk voorlopig dat uh, alle Japanners opgericht zijn van... Ah, hoe komen we eh, door met alle stroomuitval uh, enzovoort... hoe komen we de dag uh, van vandaag door? Ja. En vooral hoe ruimen we de boel op? Want de boel is echt enorm. Heeft u contact met mensen die daar in dat gebied wonen of woonden... en geëvacueerd zijn? Of is het alleen maar rond Tokio dat u uw contact heeft? Nee, zeker niet. Sterker nog, een van onze cliënten zit uh, midden in Sendai. Oh. En dat is een bedrijf wat zich bezighoudt met energievoorziening. En heeft u contact die... met hen kunnen krijgen? We hebben met hen contact kunnen krijgen, maar... Dat dat, uh, dat is niet meer dan zeg maar, zijn sterkte wensen. Ja. Ja, ja. Goed, als u weer gaat en u komt terug, dan bellen we u weer. Oké. Okay. Zeg bedankt. Gerard Molijn, directeur CDI Japan. Adviseurs op het gebied van fusies en overnames. Tijd nu voor een nieuw verhaal uit onze reeks ware radiosprookjes in één minuut. Pst, één minuut. We waren in Zweden in een huisje. Aan een heel groot, stil verlaten meer. Helemaal één met de natuur. En bij ons huisje lag een roeiboot en een paar hengels. En ik dacht: ik ga nu voor het allereerst van mijn leven vissen. Dus ik pakte mijn wormen en mijn roeispanen. En toen begon het. Ik kreeg die uh, worm niet aan het haakje. Ik had begrepen dat ik dat haakje door zijn anus naar binnen moest steken. En ik stond daar met die ontzettend spartelende, vriemelende worm... die helemaal een soort paars angstzweet ging afscheiden. En toen gooi ik die worm ook nog in het water. En het water was zo glashelder... dat ik precies kon zien hoe hij spartelde voor zijn leven. En er beet geen één vis. Toen ben ik maar weer naar de kant geroeid... En heb de dode worm weer van de haak afgevroet. En besloten dat ik uh, nooit meer ga vissen. U hoorde 1 minuut gemaakt door Stef Visjager. Voor meer minuten ga naar vpronl slash 1 minuut. Voor een nieuw geluid zorgt La Boutique Fantastique, een nieuw geluid uit Nederland. Maar als u goed luistert, hoort u toch steeds kleine stukjes van oude muziek verstopt in deze collage. Twee producers zetten het in elkaar, maar ze kunnen het ook live brengen. Hun debuutalbum van dus La Boutique Fantastique is helemaal te beluisteren op luisterpaal.nl. En wij luisteren hier in de villa nu naar één nummer, You better watch out. Better watch out van La Boutique Fantastique. Waarin een klein land groot kan zijn. Applaus, want Nederland hoort bij de drie grootste wapenexporteurs ter wereld. En dat leverde in het jaar 2009 al een bedrag op van 1,4 miljard euro. Hm. En dit blijkt allemaal uit cijfers van het C Zweedse CIPRI, dus een organisatie die al sinds 1950 de wapenhandel volgt. En de bulk van wat Nederland verkoopt... dat zijn marineschepen, elektronica, zoals radensystemen... en worden, overbodiger worden wapens van de Nederlandse krijgmacht... zoals tanks, vliegtuigen en schepen. En belangrijke klanten van ons zijn, behalve Europese landen... Indonesië en Chili en India... Maar ook Egypte is een goede klant. En die dag aan Irak in, in dat tijd. Ja, daar is enorm gedonder over geweest. Het roept natuurlijk sowieso de vraag op... of wij ook aan andere landen in Noord-Afrika... en in het Midden-Oosten wapens leveren. Landen waar het nu allemaal niet zo rustig aan toe gaat. Waar die wapens ook daadwerkelijk gebruikt worden. Simon Wezeman, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent onderzoeker wapenhandel bij dat instituut bij het CIPRI. Aan welke Arabische landen leveren wij? En wat leveren wij hen? Nou, Nederland levert aan Egypte. Uh, er een contract getekend met Marokko voor schepen. Levert aan Bahrein. Um, dat zijn de grote wapens. Uh, Oman, um, de Verenigde Arabische Emiraten. Mm -hmm. Jordanië. Um, om, om eerlijk te zijn, Welte bijna niet? land, als ze het dan niet leveren... <laughs> dan zouden ze best willen leveren. Ja. Ja. Die reis van de, van de koningin naar Oman, die, die door mocht gaan... met die handelsdelegatie, daar was ook een, weer een grote levering mee gemoeid. Hè? Dat ging toch ook weer om een marine schip of marine schepen? Ook over marineschepen, ja. die, die passen daar ook in. Ja, ja. Dat goede schepen. Uh, dus onder andere uh, verkopen wij uh, radarsystemen van het bedrijf Thales. En dat zijn zulke geavanceerde systemen die kunnen Amerikaanse stelvliegtuigen, die eigenlijk voor de radar onzichtbaar zouden moeten zijn, die kunnen zij detecteren. Is, gaat het niet heel ver om dat soort strategische systemen aan landen als Egypte en Oman te verkopen? Nou, die dingen verkopen we nog niet echt aan, aan Oman of, uh, of Egypte. Dat um, niet helemaal zijn. Maar Nederland, Nederland produceert een zeer geavanceerde apparatuur. Um, maar als Nederland het niet levert, dan uh, komen de Fransen wel. Of de Zweden. Of de Amerikanen. Dat is een linkargument altijd, hè? Uh, Toch? Ja, dat is uh, een linkargument. Ja, maar dat, uh, dat is voor, voor Nederland is het moet het argument zijn: waar willen wij aan leveren? En dan maakt het niet uit dat iemand anders. Een, Wegloopt met, met de buitenwijze nee zeggen. Uh, dat is een moreel standpunt. Praktisch ja. gezien uh, maakt het weinig uit, misschien in het land wat het uh, wil kopen. Maar... Leveren we niet aan Libië? Leveren we niet aan Libië. Behalve nee, dan nu per zijn... ongeluk een helikopter. Maar er daar ook onderdelen, wat onderdelen die dan via-via dan in helikopters terechtkomen. Ja, ja. ja, ja. Maar uh, uh, het ligt toch heel gevoelig. Neem nou eventjes die links. Hè, waarmee die drie, uh, drie marinemensen de figuren van Haas Koning uh, wilden ontzetten uit Libië. Uh, de angst was dat die Libiërs die dat die links uh, houden. Ja, dat toestel niet zoveel aan hebben. Dat ding is 30 jaar oud. Maar de apparatuur hij is wel geüpgraded zoals dat heet. Hè. Hij is elektronisch heel modern gemaakt met de dure apparatuur. Die straks tegen... Uh, buitenlandse strijdkrachten, stel dat die ooit ingaan grijpen, gebruikt zou kunnen worden. Dus het zijn toch echt hele linke deals. Ja, goed, dit is natuurlijk geen deal, dit is een, een Dat is niet nee, een ongelukje. Nee, ik bedoel, bedoel geweest, maar... uh, als, als, dit al, als dit al zo gevoelig ligt, dan, en ik kijk naar bijvoorbeeld grote radarsystemen voor die vergatten van Egypte, Egypte een belangrijke uh, macht in die omgeving, dan is dat toch, speel je dan niet met vuur als je dat uh, verkoopt? Ja. Je, je levert af en toe wapens aan, aan gebieden waarvan je zegt: van ja, zou ik dat eigenlijk wel moeten doen? Mm -hmm. uh, gezien het feit dat je daar een, een, um, ja, een, een militaire macht creëert in een gebied waar je misschien later in moet grijpen. Um, het idee is dat je dat gewoon niet doet. Dat je het niet gaat leveren aan, aan gebieden, aan landen waar je dit soort problemen hebt, of waar, waar je uh, bevriende naties in de wielen gaat rijden. Maar... Wat er in werkelijkheid gebeurt is dat je, leef, je levert aan Egypte, hoewel je weet dat het een instabiel uh, land is, een instabiele regering. Je levert aan Saudi-Arabië, hoewel je daar de waarschuwingen ook krijgt. Uh, mm -hmm. Pas op, dat is een instabiele regering. Landen leven aan Pakistan en iedereen weet dat het een instabiele bedoeling is. Um, ja, gedeeltelijk is dat economisch, gedeeltelijk is dat uh, een politieke beslissing uh, voor politieke redenen. Uh, dat gebeurt uh, helaas. Er is toen, uh, daar werd net al even door her aan gerefereerd, enorm gedonder geweest, onder andere over die nachtkijkers naar Irak, maar ook aan de levering van corvetten aan Indonesië. Want die werden dan weer gebruikt voor de kust van Papua, geloof ik. Uh, Ajay, onder, ja, ook. precies. Ja. Uh, onder aan Taiwan. Die ethische discussie, die, die, die is toen eigenlijk echt pas goed begonnen, hè? Toen, ik bedoel, je kon toen bijna geen moertje leven of er was heisa. is Was dat toen inderdaad? Is er voor die tijd eigenlijk nooit sprake geweest van, van, van onrust in het land? Nou, die ethische discussie heeft al veel langer bestaan... maar is, is zeer sterk naar voren gekomen, denk ik, in het eind van de jaren 70... en de jaren 80, toen... Echt, echt begon met meer mensen die daarin geïnteresseerd waren. Toen kreeg je ook in de buitenlandse politiek ideeën... dat mensenrechten schendingen uh, in, in het buitenland... Uh, daar moest je tegen, iets tegen doen. Um, de economische onderontwikkeling moest je meenemen uh, in beslissingen. En al dat soort dingen, dat, dat, uh, ja, dat is in die tijd uh, meegenomen. Um, en dat speelt gelukkig uh, sterk in Nederland dat uh, daarover na wordt gedacht. Um, dat dus er in ieder geval druk is op de politiek om er ook over na te denken. Maar toch, dan is daar iets vreemds aan de hand, lijkt. Mij, maar u kunt dat vast uitleggen. Uh, een van de discussies ging dus inderdaad over die uh, corvetten voor Indonesië, onderzeeërs voor Taiwan. Toen is die, uh, die bouw van die marineschepen nogal stil komen te liggen, maar uh, de grote stijging zit hem nou juist in de productie van, van die schepen. Wat be betekent dat nou dat we aan uh, fatsoenlijke landen leven? Of we, alsof wij zo fatsoenlijk zijn hoor, dan uh, moeten we ook maar een korrels nemen. Maar goed, uh, u begrijpt wat ik bedoel. Uh, of of uh, is die discussie toch een beetje aan het wegzakken? Nee, die discussie is niet zo hard aan het wegzakken, maar die moet veel beter worden gevoerd. Uh, je kunt niet aankomen met um, het verkopen van marineschepen, waar, waar dan mensen zeggen, ja, maar zou je dat nou werkelijk doen aan een land als Indonesië, wat zijn problemen heeft? En dan je komt met het argument, ja, die marineschepen heb je toch nodig tegen piraten? Ja. ja, dat zegt Oman toch ook? Die zegt, daar gebruiken we ja, nou, het in, voor. In, ja. het geval, in het geval van Oman gaat het om veel simpele schepen. Zelfs daar kun je de vraag stellen, ja, Oman, uh, heeft hij niet een onaardige marine? En hoeveel doet hij eigenlijk tegen die piraten? Mm -hmm. Dus hebben maar, ze die dingen nou echt nodig, in het geval van Indonesië... en in het geldgeval van Marokko ook. Maar meneer Wezenman, als je in de kern van de zaak kijkt... is het dan eigenlijk niet zo dat je gewoon zou moeten kiezen... wij leveren en produceren wapens of we doen het niet. Want je kan het nooit goed doen. Een land waar je nu aan levert kan over tien jaar een enge dictator hebben... die misbruik maakt van wat jij geleverd hebt. Volgens mij is, kan je alleen maar ja of nee zeggen. Er zijn wel landen aan wie je kunt leveren. Als je zeer, zeer gebonden bent aan, ze, zoals landen binnen de Europese Unie... Uh, daar zit je gewoon aan vast en werk je mee mee... Die, die, Nederland is gewoon buitenlandse politiek van de EU in dat geval. Maar in ja. de meeste gevallen, ja, en dan moet je een veel sterkere beslissing, een veel morelere beslissing nemen: van... wil ik werkelijk wapens leveren? En niet met allerlei uh, drukargumenten komen als ja, piraten, daar heb je die frigaten voor nodig. Of het zijn maar schepen, het zijn geen wapens. Of het gaat ja. allemaal best aardig in dat land. Ja, dan vergeet het maar. Ja. Maar wat, uh, wat, uh, wat voor rol speelt uw organisatie in deze discussie? Z uh, zou uw uh, organisatie geschikt zijn om daar leiding aan te geven, het voortouw uh, te nemen? Nee, de organisatie waar ik bij werk, ehm, de... De hoofdzaak wat wij doen is het verzamelen van informatie en die informatie verspreiden. Zodat die discussies um, kunnen, gebaseerd kunnen worden op fatsoenlijke data en niet op allerlei droogredenen. Mm -hmm. uh, of data die zeggen van ja, maar dat, dat, dat, daar weten we niks van. Nee, dit is er gewoon. Uh, dit zijn de data. En daar kun je dan de discussie op baseren. Die discussie is, moet gevoerd worden voornamelijk op een nationaal niveau. Het zijn nog steeds nationale regeringen uh, die beslissen over de verkoop en aankoop van wapens. Ja. En komt u er ook wel eens achter of er een wapenembargo uh, met voeten getreden wordt? Dat zijn dingen waar we uitdrukkelijk naar kijken, natuurlijk, wapenembargo's en wat er dan gebeurt. En, en ja, wapenembargo's worden uh, ge geschonden, mm -hmm. uh, soms grof, soms wat minder. Um, dat is iets wat, wat we natuurlijk ook aan de bel uh, proberen uh, naar de bel te ringen. Maar, Heeft u uh, daar wel eens suc succes bij, dat er iets dan het niet doorgaat, een bepaalde handel? Meestal weet je het pas na afloop. Hopelijk ja. krijg je dan een discussie. En die discussie hebben we ook wel gehad in, in, in het kader van wapenembargo's. Dat het afkondigen van een wapenembargo niet het enige is. Je moet sancties, je moet, je, moet, je moet een controle hebben. Je moet de mogelijkheid om sancties uh, tegen de, die, die het embargo schenden. Uh, die moet je hebben. Uh, als je daar niet over kunt praten, niet over wilt praten... helemaal niet, niet, niet doorhebt dat, de dat er embargo schendingen mm -hmm. geweest zijn... dan, dan komt zo'n discussie nooit op gang. Oké, okay. tot dus, slot... Moet de... Nederland trots zijn dat ze met stip in de top drie van wapenexporterende landen terecht zijn gekomen? Loepie. Um, ik dacht dat Nederland wel wat meer discussie kan hebben, intern, nog binnen het parlement, over het wapenexportbeleid. Um, dat gaan ze woensdag als... doen, dus dat komt goed uit. Dan Precies. is er in de Tweede Kamer een debat over. Oké, okay, Simon Wezenman van het CIPRI, heel erg bedankt. Dank u wel. Hey. Dag. Dag. Onze gasten van ons panel Schuld en Boete zijn al binnengekomen. Marjan Huske van Vrij Nederland. Hartelijk welkom. Jan Wonen, stafpleiter, ook welkom. En eh, Kamerlid voor de VVD, Art van der Steur. Goedemiddag. Hartelijk welkom. Laten we even zo meteen na vieren gaan we uitgebreid ja. praten, natuurlijk. Maar even vast een kleinigheidje. Uh, Iets uh, geks eigenlijk. Iets geks, ja. Uh, Jan Bode we in elkaar, hè. Dat, dat ja. jullie dat weten. camera toezicht overal hangen camera's in Nederland. Daar word je als uh, advocaat ook mee geconfronteerd. Want er wordt, het wordt gezien als bewijsmateriaal. Maar er is iets met de kwaliteit van die beelden, begrijp ik? Waar u zich kapot aan ergert. Ja, die zijn buitengewoon slecht, die beelden. Ja. Uh, misschien is het wel het allerbeste wat ze kunnen produceren. Maar ik kan me niet voorstellen dat deze high-tech-tijd dat die beelden niet veel je bent beter zijn. daar tegen en nu pleit je hebben. voor kwaliteitsverbetering van, Als je dat van doet, dingen. moet je het wel goed doen. <laughs> ja, ja, ja. ik ben dat tegen, maar als je het doet, dan moet maar je wel goed beelden Maar heb je er als advocaat beelden. ook last van dat je slechte beelden ja, voorgeschoteld krijgt? Ik, ik, ik, ik, vaak is het moment suprem waarom het dan gaat... en waarop dan uh, de mishandelingen, wat er dan gebeurt, uh, te zien zou moeten zijn... wordt dan eigenlijk zo vaag dat je er niks mee kan. Art van der Steur voor het nieuws. 40 seconden wil even ook vast hier iets even ja, over zeggen. Nee, want ik ben heel blij met deze opmerking van de heer Boon. Het komt niet vaak voor dat de advocatuur met goede ideeën komt... rond camera toezicht. <lacht> ik stel dat <lacht> zeer op prijs. En we staat het regeerakkoord. We gaan het uitvoeren. En ik zal pleiten voor een kwaliteitsverbetering. Een betere kwaliteit. Oh, nou, dus. ja. nou, kijk, is een Geen mooi... cameraatjes meer van 9,95. Nee, nee niet, een zekere niet, Dat hij pleit voor afschaffing. Maar als hij dan toch ja. Dan ook goede, dan goede kwaliteit. kwaliteit. Ik blijf het dubbel vinden, maar fijn. We praten zometeen verder met onze leden van dit panel... Schuld en boete in Villa VPRO gaan we even luisteren naar het nieuws en naar het weer en verkeer... en allerlei commerciële boodschappen ongetwijfeld. En dan zijn we bij u terug. Tot zometeen. Vanavond om 7 uur... Ik kuste dit boek, want het is een overwinning tegen de dictatuur. Kader Abdullah. Overwinning tegen de vreselijke Iraanse geestelijke. Luister naar kunststof vanavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.